Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Katrien Straalman met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie heeft een jongen van 14 jaar opgepakt... voor het neersteken van een leeftijdsgenoot afgelopen donderdag. De tiener wordt verdacht van poging tot doodslag. De slachtoffer werd gewond, liggend op de grond gevonden... en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij geopereerd. Een van de drie Canadezen die afgelopen maand in China werden opgepakt... is weer vrijgelaten en teruggekeerd naar Canada. Dat meldden de Canadese autoriteiten. De vrouw, een lerares, zou illegaal in China hebben gewerkt. Ze was de derde Canadese staatsburger die afgelopen maand in China werden opgepakt... nadat topvrouw Meng Wanzhou van technologiebedrijf Huawei in Canada werd gearresteerd. Dat gebeurde op verzoek van de VS dat haar wil berechten voor fraude... en het ontduiken van de Amerikaanse sancties tegen Iran.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 De Intercity-trein naar Brussel, die sinds april grotendeels over het HSL-traject rijdt, is nog geen succes. Bijna 20% van de treinen komt te laat aan, in de spits zelfs 38%. Het komt onder meer doordat de trein geregeld van spoortype en voltage moet wisselen. De Intercity-Brussel doet over het traject Amsterdam-Brussel een uur langer dan zijn mislukte voorganger, de Vira.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 Buiten huilt de wind om het huis, maar de kachel staat te snorren op vier.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 Gingen wij naar bos? Daar zijn we toen verdwaald. Van de weg geraakt, carrière gemaakt. Veel die pannenkoeken smaak vergeten en Nederland herrees. Onderdrees van die Blanke schoen, die bond viermaal gehouden in Londen. Als je jokte, was dat zochten, de. We legden zo'n in het derde vredesjaar. Toen was geluk.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 Toen was geluk nog heel gewoon. Een prachtig nummer van Van Kooten en Debie uit de oude doos. Korn Cor heeft hem daaruit opgegraven. Um, en naast mij zit Pieter Jouwstra en tegenover mij zit Joop Berendsen. Want we gaan terugblikken en vooruitblikken. Welkom Joop. Dankjewel. Goedemorgen. Joop, je bent snip verkouden. Heb je griep? Nou, nee, volgens mij. hoor. Nee, ik ben niet. Ik, ben een, uh... ik heb hard gefietst om hier uh, op tijd te komen. Dus nou. uh, dat zal het zijn. Denk ik. Maar ik heb gelukkig nog geen griep. Tenminste, niet dat ik weet. Ga jij zwemmen? In de nieuwjaarsduik? Ik ben. Uh, ik, ik was niet van plan om te zwemmen geweest. Maar ik heb een goed excuus. Want ik zit in Duitsland uh, om oud oudjaar te vieren bij mijn familie. Dus, uh... ah, Oké, okay. ja, okay. nou dat is dan jammer. Hoor. Ja, nou, nou, Een Lekker zeetje hoor. hoor. Ja. En onze ja. burgemeester heeft er ook al een paar keer gezommen. En dus ik dacht, nou, een wethouder.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 We gaan eventjes een, een terugblik doen uh, Joop, mag ik Joop zeggen? Ja, uiteraard Joop, een enerverend een jaar Vind je? Geme Gemeenteraadsverkiezingen Ja uh, Collegevorming uh, Wethouders die weer weggaan uh, Kortom, heel enerverend jaar geweest Nou ja, ik ben wel wat gewend vanuit het bedrijfsleven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 Nou ja, ik, heb, zeg maar, ik vind als je gewoon A zegt, dan moet je op een gegeven moment ook B zeggen. En dan moet je niet weglopen voor je verantwoordelijkheid. En eh, dat heb ik ook niet gedaan. En eh, toen zeg maar, het beroep van mij ik het partij kwam om dat zelf te gaan doen, heb ik daar ja op gezegd. Maar eh, daar moest ik thuis ook nog wel even wat, wat, ja, wat, wat stevige gesprekken voeren.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 Uh, zoals het, uh, het raadhuis hè, aan, aan, de, aan de Raaks is opgebouwd hè, want dan moet je in feite moet je gewoon naar de tweede etage toe en dan zit je met al die kamertjes, nou dat is al drempelverhogend natuurlijk en ik kan me heel goed voorstellen dat mensen daar gewoon uh, daar echt wel uh, een probleem mee hebben en hier komen ze zeg maar in, uh, in pluspunt of in de blauwe tram waar ze normaal gesproken toch al komen voor, uh, ja. uh, gewoon, uh, om dingen te doen hè, de bibliotheek uh, andere zorgdingen dus het is heel laagdrempelig en ik denk dat dat gewoon heel erg plezier en mensen. we hebben hier nog geen zwaar bewapende politie voor het gemeentehuis. Dan? Ja, ook dat nog niet, maar dat is op zichzelf natuurlijk een ongelooflijke trieste situatie. Dat, he? dat dat gewoon zo moet. Ik vind het gewoon verschrikkelijk dat dat gewoon uh, zo moet. En zo lang al? Uh, en, en zo lang al, ja. ja. Ik ben het helemaal met je eens. Het is Schandalig. een uh, hele trieste situatie. Ik hoop dat we dat hier in zijn in ieder geval nooit mee hoeven te maken. Nee, nee precies. Maar goed, uh, dan, dan beginnen jullie uh, als team aan deze klus en dan krijgen we een aantal schuurtjes en moties en wantrouwen en dan denk ik, jongens, jongens, jongens, wat een cabaret is het hier en, en, en een wethouder die opstapt Nou, er is geen wethouder die opgestapt is, er is een wethouder die weggestuurd is door zijn eigen partij of door zijn eigen fractie Maar ja, hij moet wel opstappen Nou ja, bedoel maar, we, hebben, we hebben nog wel geprobeerd om zeg maar, de zaak te lijmen maar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 het is natuurlijk, de situatie is natuurlijk gewoon heel erg vervelend. Uh, achteraf gekeken, dan uh, kan ik ook voor mezelf zeggen van ik had dingen misschien anders moeten doen. Uh, ik ben nog steeds van mening dat uh, uh, uh, het anders had gekund als... Uh, als er andere, denk ik, stappen ondernomen waren. Er is natuurlijk een hele emotionele vergadering geweest op 8 augustus... waarvan ik zei, van het was misschien bezig geweest om eerst het onderzoek eens af te wachten of een onderzoek te doen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 beneden elk niveau is beneden elk niveau is eh, dan vind ik gewoon van eh, dat, dat, dat dat gewoon eh, dat, dat gewoon niet kan en als je dan praat over situaties zoals bij de burgemeester van eh, van Haarlem, hè, als je dan hoort van eh, hoe dan onze burgemeester wordt bejegend dan zeg ik gewoon van jongens dat kan echt niet dat kan echt niet en dan, je, dan ben je dan ben je, dan ben je, dan ben je heel, al aan het afzakken zakken aan het is, we gaan niveau. even naar het nieuwe jaar toe <laughs> ja, dat lijkt me heel verstandig ja uh, uh, het komend jaar uh, een belangrijk punt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 Wat krijgen we nog meer het komend jaar? Nou, uh, we gaan uh, hopelijk uh, zeg maar, uh, een nieuwbouw realiseren voor de reddingsburgade. Uh, daar hebben we recentelijk uh, is daar, uh, zeg maar in het college in ieder geval een voorstel over gedaan dat uh, in januari naar de Raad toe gaat. Uh, dat is ook hoog nodig omdat uh, ons uh, zeg maar het gebouw van de reddingsburgade.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 weer gedaan. Even uh, stevig gediscussieerd ook over de najaars, in de najaarsnoten, over van wat kan nu wel en wat kan nu niet. En er is al in de we zitten helaas in de situatie waarbij we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 daar kunnen we gewoon niet omheen. Uh, als we praten over de reddingsbegaarde... dat geld is in principe al opgenomen ah, in de begroting. Dus wat dat betreft... Is wat dat, uh, daar moeten we raad nog wel een oordeel over vormen. Dus dat ze bereid zijn om dat te doen. Maar daar zullen ze in ieder geval wel... Uh, ik, ik, heb, ik, ik heb nog één... Uh, nou, dat geld is dus in ieder geval wel geweest. Nog één laatste vraag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 Jij hebt een mooie prijs gewonnen vorige week. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Ik heb een prijs gewonnen voor de luisteraars die het niet gehoord hebben. Ik mag naar de dierenkliniek in Zandvoort. Voor gazet chippen en registreren, ontwormen en kastreren. Pieter, ja, we waren heel nou. benieuwd of je al bent geweest. Nee, Ankie is het mooiste cadeau ook. Pieter, het is niet een persoonlijke dood, hè? Uh, het is de bedoeling dat je je hond, je kat of een ander... De uh, goudvis mag ook. De goudvis mag ook. Maar het is niet de bedoeling dat jij in de dierenkliniek behandeld wordt, Pieter. Oh, dat, dat dacht ik even. Dit is toch een, gehele, een hele geruststelling ja, voor je, neem ik, ik aan. krijgen we nou? Chippen, kastreren, registreren, ontwormen... <laughs>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 15.000 loten. Ongelooflijk. Ja. Er wordt wat uitgegeven in Zandvoort? Is ja. een prestatie. ik nou, ben, ben blij dat ze in Zandvoort uitgeven ja. en niet ergens anders. Dus uh, dit is positief. Dus, Heel positief. Dus, ja, je is ziet het ja. is nog steeds. Niet, uh, ja. Ondanks dat je iets. dus 15.000 loten uitgeeft, heb je volgens mij meer kans dan in de staatsloterij, want er worden er veel en veel meer uitgegeven ja. en de kans dat je die wint. Ja, die schijnt bijna nieuw hield te zijn. Maar het is toch bijzonder, zoveel loten hier in Zandvoort. Ja, ja maar het is een, een topgemeente waar je het over hebt. Maar... En, en elke week prachtige prijzen...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 Aangeboden door Rabbel. Gewonnen door mevrouw A. Dumpel Koper. Een gourmetpakket voor vier personen. Aangeboden door het enige Theater in Zandvoort. Marcels Theater. Gewonnen door mevrouw Janssens of meneer Janssens. Met dubbel S. Dus totaal drie S'en. Cadeaubon van 15 euro. Aangeboden door Zandvoortse Apotheek. Gewonnen door meneer of mevrouw Modderkolk.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 Een zak oliebollen en appelflappen. Aangeboden door de oliebollenkraam. Tegenwoordig in andere handen, zoals je Ja, van Arlandberg. Er staat hier nog H -fase, Maar die, heeft, uh, die staat in de garage nu bij te bakken. Bij te bakken, ja, te bakken. ja, ja dat, dat moet haast wel. Ja. Uh, die is gewonnen door Saskia Wester. Een hamburgermenu aangeboden door Klein. Gewonnen door S. Konings... Een cadeaubond van 10 euro, aangeboden door Van Vessem. Gewonnen door E. Van Veldhoven. En nu neemt mevrouw Muller het voor mij over, want ik ben volledig buiten adem. Nou, neem een slokje water. Ga ik verder. Ja. Gewonnen een verjaardagskalender met foto's van Oud Zandvoort. Gewonnen door E. Laarman. Aangeboden door het Zandvoorts Museum. Een waardebond van 12,50 euro, aangeboden door Viskraam Guit. Gewonnen door Dini van Veen.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 Zandbergen. Een kaas van duzet Die is gewonnen door Annelie Drommel. En een raclettegril voor acht personen. Die is gewonnen door Femi Vos. Nou, Theo van der Laan heeft het weer goed gedaan. En dat ruimt. En het is december? Ja, de, de, het is december geweest hè. Maar nu gaan we naar het absolute hoogtepunt: de hoofdprijzen. Ja, ja. en dat is. Die worden ter plekke uh, worden die, uh, uit de Tombola-zak gehaald, uh, oh, de zak, Pieter. Ja. De Tombola-zak. Ja, ik bedoel plastic zakken, hoor. Ik dacht hier. dat de prijs mij direct overhandigd ter plekke. Uh, Pieter, het is radio, hè? Je moet een ja. beetje je fantasie gebruiken. Okay. En je moet nou. niet gaan zeggen dat het in een plastic vaandensak zit.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 met Kerst weer gaan doen. Ja. Ik denk. Sandvoort rekent daarop. Uh, ja. Gaat gebeuren. Ja. Ja, ik denk dat we ook uh, alle sponsors mogen bedanken die ja. al die mooie ja. prijzen ja. hebben beschikbaar gesteld om te zorgen dat Zandvoort een uh, levendig winkeldorp blijft. Ja. En de winnaars die krijgen allemaal bericht. Ja. Die krijgen allemaal bericht van uh, onze liefstalige secretaris mevrouw Muller. Ik ben te wensen jullie. Ik, orde ik wens jullie een enorme goede jaarwisseling. Doe voorzichtig. En graag tot de volgende keer. Dank je uh, Roy en, en Pieter, Idem toe toegewenst. Veel gezondheid en veel geluk. Okay. Zo is dat. Dan gaan we Heel bedankt.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 Wat er ook was, altijd was jij daar de, dochter, de spraakmaker en de initiatiefnemer. Je hebt het geweldig gedaan. Je kan met trots terugkijken op die periode. Ja, maar nu is het tijd om aan jezelf te werken. Ik zeker weten. En, en uh... ik wil dat je me over een jaar goed kan aankijken. Ja. Dat je me ook ziet.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 Gewoon door op de manier waarop we dat deden. Alleen eventjes uh, met andere gezichten. En wel met mijn visie. Want ik heb natuurlijk wel mijn mond. Behalve mijn ogen dan. Ja. Dus. Uh, het is ja. Daarom, denk aan jezelf. Inderdaad. En ik wens je een goede jaarwisseling. En veel geluk het komende Dank, jaar. Dank je wel. En dat, uh, daar gaan we gewoon uh, 100% voor. Dank 2019 dankjewel. is het jaar voor Roy. Ja. ja. Okay. Ook voor jou dan. Dat is hè? <laughs> dat zit in een naam? <laughs>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 De had Hoeveel een, leden heeft de uh, vereniging? Uh, wij hebben 100% leden in de hele straat. En dat is? Eén. Eén. Ah, Oké. Okay. <laughs> dus wij zijn beter gevuld als de OVZ. Ja? Want er zijn wel uh, 130 winkels en, uh, en, en zaken in En je hebt een ledenvergadering? ledenvergadering en wij hebben ook een ondersteunend wethouder. Ja? De wethouder Bluis ondersteunt ons. En de heer Versteeg naast mij zit de, is de secretaris. Oké. Okay. En wie is de penningmeester van de stichting? Dat doen we maar niet aan. Oh. <laughs> okay. En u hebben een loterij? Ja, uh, een beetje uit, uh, uit uh, hilariteit over onze eigen uh, pakveldstraat, winkeliersvereniging, heeft meneer Steeg besloten twee jaar geleden om een eigen loterij op te richten. En uh, zie hier, jullie hebben de verzegelde envelop gezien. Ja, ja. meneer Steeg. Nou, daar gaan we. Inderdaad, ik zal de eerste trekking verrichten. Even voor de microfoon, duidelijk, want ik wil het er... wel ja. horen. Nou, we beginnen met de achtste prijs, dat zijn wijnkums aangeboden door autobedrijf Zandvoort. Nog even het, wel het vermelde waard op het moment dat de loterij begon. Peter, toen kwam iedereen zomaar allemaal prijzen aanbieden toch? Ja, inderdaad, we hebben een aantal uh, externe sponsors uh, binnengekregen. Ja, heel spontaan uh, dingen aanboden, en, uh, waardoor mijn taak weer wat minder werd, maar goed, oké. Okay. Uh, dus, uh, <laughs> Ook de chip van de dierenkliniek. Nee, nee, nee, zo, nee zo, uh, zo ver gaan wij niet. Maar wacht op de wankums. wie we, we, we heeft gewonnen? hebben namelijk uh, weinig klanten met, die uh, met dieren te maken hebben, dus ja, okay. uh, daar zijn we niet aan begonnen. Uh, goed ah, goed zo. Goed. Het eerste loodje is voor de winegums, aangeboden door autobedrijf Zandvoort. Oh. Ik zal dit even hustelen. dan uh, wordt eerlijke Wilt u uw toe... gang. Oh, de... Het uh, eerste is uh, nummer 487. 487. Uh. En wie is dat?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 Dat zijn ook wat duurdere prijzen natuurlijk. Ik snap het helemaal. Uh, uh, <laughs> uh, ik dat zie die... allemaal zweetruppels op je voorhoofd komen van daar <laughs> gaat bij <mijn> winst. <laughs> Hij moet werken. ja Dat komt niet door mijn uitzicht maar goed. Ja. <laughs> 950. 950. De derde prijs ook weer aangeboden door IJzerhandel Versteeg De Lip. Wie is dat? Lotnummer. <laughs> Een lotnummer. Een multitool. En wat voor ding Een multitool. Multi -tool. Oh.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 Dat moet je met de heer Zegtoer zelf uh, regelen. Doe maar. Mij vertelt dat het in de Zuidduinen over... komt. In de Zuidduinen, ja. Ja, tuss tuss ja, ja, ja, tussen ja, de Dammerten in. Ja, tussen de Dammerten door. De secretaris is het. <laughs> Uiteraard. <laughs> uh, nummer 918. 918. Nou, en voor al die mensen die met hun loodjes bij de radio zitten en niets gewonnen hebben, ja. hebben wij toch nog een troostprijs. Ook aangeboden door IJzerhandel Verstegen zijn de Lip. De bekende droptevies en daar een zak van. Ja. In de Pakvelstraat. In de pakvelstraat. Ja. Nog één loodje. Oké. Okay. Dat is wel een van de grotere prijzen. Uh, nummer 472. 472. 72. Nou, Peter, dit waren ze, de loterij. Oh, geweldig. Nou, bravo. Goed gedaan. Uh, kom, uh, krijgen deze mensen... Uh, komt er nog een bericht in de krant? Uh, de uitslag, uitslag gaat naar de krant. En uh, de prijzen zijn af te halen voor 12 januari uh, bij IJzerhandel of Stees In de Pakveldstraat. Uh, het zal wel in een van de speuren worden. Want anders wordt het... Uh, ja, de, het, de het duurt uit. allemaal. Ja, precies. Je hebt gelijk. Met ons budget kan het niet... Uh, nee, Het nee, nou, geld met gaat deze op aan de prijzen. prijzen. Niet. Ja, ja. ja, al ja al het geld, geld is wel op. Ja. <laughs> Ik wens jullie een heel voorspoedig nieuwjaar toe. Veel klanten, veel plezier. En blijf lachen in de winkel. Ik hoop inderdaad dat uh, CFM uh, op zijnzelfde tour doorgaat. We gaan door. Veel succes met jullie. Wij gaan door. Dank u wel. Bedankt. Bedankt voor jullie werk. Geen dank. We gaan, gaan het glas hebben op het nieuwe jaar. Oh, dat doen, doen we, we nog even mee. het nieuwe jaar. Joes, Proost. Proost. Gezondheid. Proost. Proost. Voor iedereen, ook voor Roy. Ja. Achter me, gezondheid. Proost. Ari, Proost, jongens. Proost. Proost. Op een mooi 2019. Jongens, uh, even de afsluiting.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 Al fijne dagen.